12 uur. Het NOS-journaal. Anno de Wit. Goedemiddag. Kiemgroente teruggehaald in Limburg. Zuid-Soedan viert onafhankelijkheid en bondsleden stemmen over pensioenen. Dan het weer vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Een vrij stevige zuidwestenwind en een middagtemperatuur tussen 18 graden op de Wadden en 22 in Limburg. Morgen in het oosten en zuidoosten nog een enkele bui... maar elders afwisselend bewolkt en zonnig. Maxima dan tussen 20 en 24 graden. Kiemgroente, die is verkocht bij twee tuincentra in Limburg... wordt teruggeroepen omdat die mogelijk is besmet met de EHEC-bacterie. Klanten die de fenegriekzaden van het merk Sperli hebben gekocht... wordt geadviseerd de producten niet te gebruiken. Ze zijn verkocht bij een tuincentrum in Arsen en één in Vlodrop. De zaden komen van een Duits bedrijf dat producten heeft verhandeld die mogelijk besmet waren met EHEC. De twee Limburgse winkels hebben 31 verpakkingen verkocht. De rest is door de Voedsel- en Warenautoriteit in beslag genomen. En de VDA herhaalt het advies om geen rauwe kiemgroenten te eten. MKB Nederland spant een proces aan tegen een aantal internetbedrijven... dat zich schuldig zou maken aan acquisitiefraude. Volgens MKB worden ondernemers door de telefonische advertentieverkopers... op het verkeerde been gezet. En kost dat het bedrijfsleven jaarlijks zo'n 400 miljoen euro. Zo sturen de bedrijven spookfacturen en misleidende aanbiedingen. MKB noemt als voorbeeld telefoongids.com. Dat bedrijf wekt vaak de illusie dat het belt namens de echte telefoongids van KPN en probeert met een lager tarief klanten te werven. Volgens MKB Nederland speelt het probleem langer... maar neemt het steeds grotere vormen aan. Vanaf vandaag is Zuid-Soedan een onafhankelijk land. Koert Lindijer is in Juba bij het feest. Uh, Koert, uh, wij kijken hier in de radiostudio mee. Het ziet eruit als een enorm vrolijke gebeurtenis. In de mensenmassa, dat toch zeker een half miljoen mensen moet zijn, en moet alle kanten uit uh, drukken om een plaatsje te houden. chaos is het hier: een vriendelijke chaos. Het leven komt nu langs uh, paraderen. Uh, de staatshoofden tegen gearriveerd. Ik zie daar generaal Omar al Bashir staan naast uh, met hier de president van het nieuwe Zuid-Soedan. ...op het gezicht van uh, de Noord-Soedanese president... ...die hier toch een derde van zijn land uh, heen ziet, uh, ziet gaan. De vlag van Soedan is nog niet naar beneden uh, gehaald. We zitten ongeveer twee uur achter op uh, schema. Het kabinet moest bijvoorbeeld van de tribune omdat er geen plaats was... ...stoelen voor, uh, voor uh, de talrijke staatshoofden... ...maar voor alsnog toch in ieder geval een vriendelijke... Chaos bij dit onafhankelijkheidsfeestje in Juba. Officieel werd Zuid-Soedan afgelopen nacht om 12 uur onafhankelijk. De vlag moet nog gestreken worden en de nieuwe vlag gehezen, natuurlijk. Wat staat er verder nog op het programma? Ja, we hebben wekenlang hier uh, geoefend voor het uh, Volkslied Daar heb ik ook uh, verslag over gedaan. Dat zal een grote test worden of uh, de Zuid-Soedanese... die dicht aan een geregen woorden van dat Volkslied... Uh, allemaal uit hun mond kunnen laten rollen in het, uh, in het Engels. Dat zal de grote test zijn. Uh, verder komen er natuurlijk erg veel uh, redenvoeringen. En verder in de loop van de dag, morgen en overmorgen... veel muziekconcerten, veel traditionele dansgroepen die door de straten uh, zullen springen en feest, vooral heel veel feest. En blijft dat zo of op termijn komen er ook nog spanningen naar boven? Nou, er zijn natuurlijk heel veel vraagtekens of uh, dit land de uitdagingen aan kan. Bijvoorbeeld op het gebied van armoedebespreiding. Bijvoorbeeld of uh, de regering voortkomend uit de rebellenbeweging de capaciteit heeft om dit land te besturen. Grootschalige corruptie, veel twijfels. Maar tegelijkertijd worden die twijfels worden dit, op dit moment weggespoeld met de ceremonies en met het dier. En uh, de komende paar dagen zal er weinig over nagedacht. Koert Lindeijer vanuit een feestelijk en dus heel luidruchtig Djuba. Dit is het NOS-journaal, het Ono de Wit. PVV-leider Wilders zegt dat een buitenlandse groepering eind vorig jaar concrete plannen had om er wat aan te doen. In een gesprek met het AD zegt hij dat de dreiging uit de Caucasus kwam. Wilders spreekt van voorbereidende handelingen.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 Leden van FNV-bondgenoten kunnen vanaf vandaag stemmen over het pensioenakkoord. De bijna 500.000 leden kunnen telefonisch of via internet laten weten... wat ze vinden van de voorgestelde aanpassing van het pensioenstelsel. Ook is er een telefoonnummer geopend voor leden die eerst meer informatie willen... voordat ze hun stem uitbrengen. Het referendum duurt tot 14 augustus. Alle FNV-bonden bepalen ieder voor zich hoe ze de leden raadplegen. FNV-bondgenoten is tegen het principeakkoord, net als APVA cabo in september neemt de federatieraad van de FNV... een definitieve beslissing over het pensioenakkoord. In de Verenigde Staten wordt uitgebreid stilgestaan... bij de dood van een voormalige first lady. Betty Ford, de widow van former US-president Gerald Ford, has died. Betty Ford dus. Ze stond in de jaren 70 aan de zijde van haar echtgenoot... president Gerald Ford. Amerika-kenner Willem Post vertelt hoe bijzonder het was... dat ze daar uiteindelijk terecht is gekomen. Zij heeft in haar, in haar leven meegemaakt, op 16-jarige leeftijd, dat haar vader overleed... aan een vergiftiging in een garage. En haar moeder kwam er alleen voor te staan. En, en toen zag ze hoe vrouwen ja, in een achterstandspositie verkeerden. Hè. Alleen al als je kijkt naar het mindere salaris dat haar moeder dan verdiende. Betty Ford bouwde haar eigen carrière op en was succesvol als danseres. Totdat ze in ja, de jaren na de Tweede Wereldoorlog Gerald Ford ontmoette... en ja, uiteindelijk werd ze dan uh, naar het Witte Huis geroepen... Hè. Ik, Gerald R. Ford, do solemnly swear. Betty Ford was vooruitstrevend door haar strijd voor vrouwenrechten... en ze sprak vrijelijk over seks, drugs en abortus. Amper in functie als first lady kreeg ze borstkanker... en werd een van haar borsten geamputeerd. Door eerlijk te zijn over haar eigen lichamelijke problemen... wilde ze zaken bespreekbaar maken, zei ze zelf. Women zijn vrouwen niet mastectomies Ze praten in Amerika wordt ze vol liefde herdacht. Volgens president Obama onderscheiden ze zich door haar medeleven met anderen en door haar moed. Een opmerkelijke vrouw noemen Bill en Hillary Clinton haar. En oud-president George Bush senior, die het ambt begin jaren 90 bekleedde, die is trots op haar en noemt het afkikcentrum in Californië haar nalatenschap. Betty Ford was ook regelmatig de gast bij talkshowpresentator Larry King en King reageerde dan ook snel bij CNN. Een geweldige vrouw was ze volgens King. Hij denkt ook dat ze veel mensen geholpen heeft. There's no telling how many people she helped. How many people eventually came through the Betty Ford Center. In Larry King's eigen show vertelden Gerald en Betty Ford jaren geleden al hoe ze na hun dood begraven wilden worden. We hebben een adjacent bij het Ford Museum in Grand Rapids... waar Betty en ik zonder bijzien worden. Het is een bepaalde locatie op de Grand River in Grand Rapids. En dat is een heel verantwoordende Larry. Naast elkaar met uitzicht over de Grand Rapids. Een geruststellende gedachte, dacht Betty Ford. Haar man ging haar voor in 2007 en zelf is ze 93 jaar geworden. De politie in Maleisië heeft zo'n 500 mensen opgepakt. Die wilden meedoen aan een betoging tegen de regering. In de hoofdstad Kuala Lumpur stromen de mensen samen om politieke hervormingen te eisen. Maar de politie probeert met waterkanonnen en traangas te voorkomen dat de demonstratie begint. De oppositie wil van de betoging de grootste maken in ruim 10 jaar tijd. In Maleisië hoeven pas over twee jaar verkiezingen te worden gehouden... maar de verwachting is dat premier Najib ze al volgend jaar zal houden. Het gaat Maleisië economisch gezien nu voor de wind... en de premier is daarom op dit moment erg populair. En in Singapore is de Britse schrijver Alan Shadrake vrijgelaten. Hij heeft in totaal acht weken gevangen gezeten... omdat hij een kritisch boek had geschreven over de doodstraf in dat land. Volgens hem laten de rechters in Singapore zich bij het opleggen van straffen... beïnvloeden door de politiek. Naast de gevangenisstraf kreeg hij een boete van ruim 11.000 euro. Maar omdat hij die niet kon betalen, werd zijn celstraf met twee weken verlengd. Sport. De Amerikaanse wielrenner Chris Horner verschijnt niet meer aan de start van de achtste etappe in de Ronde van Frankrijk. Horner heeft aan zijn valpartij van gisteren een gebroken neus en een hersenschudding opgelopen en heeft besloten de strijd te staken. De Amerikaan werd vorig jaar nog tiende in het eindklassement van de Tour. In de etappe van vandaag zou de bolletjestrui van Johnny Hogerland wel eens in gevaar kunnen komen. De renners moeten over vier kolletjes, waaronder één van de tweede categorie. Maar de strijdlustige Hogerland is vastbesloten om de bergtrui nog even om zijn schouders te houden. Ik moet gewoon uh, meezitten op een of andere manier. en Anders moet ik er maar gewoon naartoe rijden. Als ik niet goed ben, ben ik niet goed aan de top. Maar ook me nu voel, dan moet er toch iets wel iets mogelijk zijn, denk ik. Kenny van Hummel vertrekt bij Skill Shimano. De wielrenner stond vanaf 2006 onder contract bij de Nederlandse ploeg... maar wil een volgende stap maken in zijn carrière. Van Hummel wordt sterk gelinkt aan de vakans soleil ploeg Manager Daan Luijks bevestigt de interesse in de sprinter... maar reglementen schrijven voor dat hij pas op 1 augustus... zijn nieuwe ploeg bekend mag maken. Feyenoord, voetbal dus, heeft het trainingskamp naar Engeland moeten afzeggen. De politie in Engeland wil geen toestemming geven... voor de oefenwedstrijden van Feyenoord tegen Hull en Barnsley. Reden is dat de politie informatie zou hebben... over een dreigende confrontatie tussen Rotterdamse en Engelse hooligans. De organisatie van het trainingskamp heeft daarop besloten... de uitnodiging voor Feyenoord in te trekken. Het is nog niet bekend of de club een ander trainingskamp gaat beleggen. En tennisser Robin Haase speelt vanmiddag in het dubbelspel van het Nederlands team in de Davis Cup. Nederland speelt tegen Zuid-Afrika. Haase krijgt van bondscoach Jan Siemering de voorkeur boven Igor Seisling... en vormt een dubbel met Jesse Houtagalung. De stand tussen Nederland en Zuid-Afrika na de eerste dag is 1-1. Dan verkeersinformatie bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Er staan files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A2 bij Utrecht richting Den Bosch... tussen Maarsen en Knobbet het ouderrijn 2 kilometer. Op de A16 richting Rotterdam... voor Knobbet de Bresseplein, 2 kilometer. Dat komt door de file op de A20 richting Hoek van Holland... van Rotterdam Centrum staat 3 kilometer. Op de A67 Vendo richting Eindhoven... staat tussen Velden en Knobbet 3 kilometer file. En in Zeeland is de Westerschelde-tunnel op de N62... dicht richting het noorden, want daar ligt een lading asfalt op de weg.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 Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van De Vara, de Human en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Hoor dat nieuwslezer van de NOS ook net aan onderzoek heeft gedaan. Nederland is verantwoordelijk voor de dood van drie moslimmannen. Dat beslist het Haagse gerechtshof deze week. In de hectische dagen rond de val van de enclave in Srebrenica... stuurden Nederlandse militairen drie familieleden... van Bosnische medewerkers van Dutschberg weg van de compound. Hun dood tegemoet. Radko Mladic, de veroveraar van de enclave... staat voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag terecht... voor de massaslachting die volgde... Maandag is het precies 16 jaar geleden dat de door de Verenigde Naties beschermde Safe Area onder de voet werd gelopen. Huub Jaspers kijkt op de gebeurtenissen terug met de Nederlandse kolonel buitendienst Charles Brans. Mladic was de commandant die het gevecht leidde. Nou, daarmee geeft hij al aan hoe belangrijk hij die uh, Safe Area eigenlijk vond. Als je zulke informatie krijgt, dan zul je dus moeten gaan kijken wat het worst case scenario is. En als je dan bedenkt dat Karremans in maart 1995 de vraag heeft gehad... wat denkt u, meneer Karremans, wat er gebeuren zal wanneer de Bosnische Reserve een aanval uit gaan voeren op de enclave en hij antwoordt, dan vrees ik voor het lot van de weerbare mannen... dan denk ik dat je maatregelen moet stellen. Als u kijkt naar alle operaties die Mladis heeft uitgevoerd... op de weg om zijn doel te bereiken vermoordt hij alle mannen in de weerbare leeftijd. Daar zit hij gewoon verder niet mee. Want onder het motto, wat je nu vermoord, kom je later niet meer tegen... heeft hij dus die mannen van de weerbare leeftijd heeft hij gewoon uh, over de kling gejaagd. Kolonel buitendienst Cheryl Brans. Hij zat tijdens de val van de enclave Srebrenica in juli 1995 in Bosnië. In Tuzla, om precies te zijn. Hij was VN-commandant van de sector Noordoost, het gebied waar Srebrenica onder viel. Brans was de directe baas van Tom Karamans, de commandant van Dutchbed. Het lichtbewapende Nederlandse bataljon dat onder VN-vlag in Srebrenica gestationeerd was ter bescherming van de bevolking. Maar Dutchbat kon de verovering van de safe area en de aansluitende massamoord op duizenden mannen niet voorkomen. De geur van de dood vergeet je niet en de geur van de ellende ook niet. En het gekke is, als ik die beelden zie, dan, dan ruik ik het weer. Brans was nauw betrokken bij de aanvragen van luchtsteun van Dutchbat. Luchtsteun die essentieel was om een aanval te kunnen weerstaan, maar luchtsteun die niet kwam. We laten aan Brands een Amerikaans document zien... dat na de val van Srebrenica geheim geclassificeerd werd... maar inmiddels door de Amerikaanse regering is vrijgegeven. In ieder geval staat hier dat op die vergadering van 28 mei... men naar voren brengt dat uh, airstrikes... maar voorlopig in de ijskast gezet moeten worden. Deze passage uit het geheime Amerikaanse document bevestigt... wat Brands eerder ook al geconcludeerd had. Het is natuurlijk een grote poppenkast geweest... Uh, Jan-Klaas- en Katrijn-spel. Maar in ieder geval heeft het wel geleid tot uh, het feit... dat we die Bosniërs uh, niet hebben kunnen beschermen. We hebben dus niet gedaan wat we zouden moeten doen. Brans hield van zijn periode in Bosnië een uitgebreid dagboek bij. En nou uh, komt er uit een hoekje van de werkkamer een soort uh, koffertje... gevuld met documenten... Uitgetikte teksten, handgeschreven notities. Klopt. Dit, dit is de basis van mijn dagboek. Aan de hand van dit dagboek spreken we over het hoe en waarom van de val van Srebrenica. En daarbij komen we ook te spreken over het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, dat in opdracht van de regering jarenlang onderzoek deed naar het Srebrenica-drama. En we komen te spreken over recente uitspraken... van de voormalige directeur van het NIOT, Hans Blom... die deze enkele weken geleden deed na de arrestatie van Radko Mladic. Volgens Blom wilde Mladic eigenlijk alleen maar een klein puntje... in het zuidoosten van de enclave inpikken... om de controle te krijgen over een weg. Ik zie het belang van de weg op zich niet zo belangrijk... als Blom of het NIOT dat wil maken. Volgens de oud-NIOT-directeur was Mladic aanvankelijk helemaal niet uit... op de verovering van de hele enclave en op het vermoorden van de mannen. En daarom ook kon, in de ogen van het NIOT... de internationale gemeenschap deze ramp niet voorzien. Brans is het hartgrondig oneens met deze zienswijze. En hij vindt dat het boek Srebrenica... ook na de arrestatie van Mladic niet kan worden gesloten. Srebrenica zal nooit gesloten worden, omdat de waarheid...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 Een ruime werkkamer met een zithoek met twee banken. Een grote tafel met vier stoelen. En hier in de hoek van de kamer een klein kastje. En erbovenop een aantal onderscheidingen. Charles Brans, uh, wat zijn dit voor onderscheidingen? Het zijn de onderscheidingen die ik heb gekregen voor mijn uitzendingen. Voor mijn werk binnen de Koninklijke Landmacht. En voor mijn internationale functies bij de Amerikanen. En hier de boekenkast... Een hele plank boeken. Srebrenica, ik zie hier staan het complete NIOT-rapport. De duizenden bladzijden De rapporten van de parlementaire enquêtecommissie. Herinneringsboeken van Dutchbed, van het Dutchbed-commandant. Van uh, internationale commandanten, onder andere van Rupert Smith. Een belangrijk hoofdstuk in uw militaire loopbaan. Ja, Srebrenica heeft mijn carrière veranderd in een loopbaan. Want... Ik ben begonnen als kolonel in Srebrenica... en ik ben geëindigd als kolonel binnen de krijgsmacht. Ik heb uh, gedaan wat ik dacht dat ik zou moeten doen. En ik heb gezegd wat ik uh, beleefde op dat moment... en wat ik dacht dat de realiteit was. Dat is bij sommige mensen niet uh, goed aangekomen, blijkbaar. Ik hoorde in 1998 van mijn uh, toenmalige bevelhebber... Uh, toen ik te horen kreeg of ik wel of niet generaal zou worden dat ik de beste kolonel was van, uh, van de Koninklijke Landmacht... en uh, dat moest ik maar blijven ook. Als we kijken naar de mensen die samen met mij in Bosnië hebben gezeten in 1995... Uh, dan zijn die allemaal bevorderd, behalve ik. In 1995 stond Brands als VN-commandant de media veelvuldig te woord. De openhartige manier waarop hij dat deed... werd door zijn superieuren, met name de toenmalige leiding... van de Koninklijke Landmacht, niet bepaald gewaardeerd. Hij is sinds 2005 buitendienst en woont met zijn vrouw, twee honden en een kat in een ruim nieuwbouwhuis, ergens aan de rand van een plattelandsgemeente in Noord-Duitsland. Kolonel Brans is niet groot van stuk, maar zijn handdruk is buitengewoon stevig. Zijn licht getinte huid, zwarte haar en donkere, priemende ogen verraden zijn Indische wortels. Ik ben geboren Biliton in Nederlands-Indië en ik ben opgegroeid in de daar. Brans heeft een vriendelijke, jongensachtige lach... en hij is een hartelijke gastheer. Aargos-verslaggever Huub Jaspers gaat twee keer een hele dag... bij de oud-kolonel op bezoek. De gesprekken over de oorlog in Bosnië duren vele uren. Op tafel liggen stapels documenten. En nou uh, komt er uit een hoekje van de werkkamer een soort uh, koffertje. Dit zijn de faxen die ik per dag heb gestuurd naar Nederland. Uh, die... maar maakt u zo'n mapje open... U weet dat de kwaliteit van de faxen toen de tijd was niet zo uh, hoog was. Nee, ik, ik, ik herken het nog. Het okay. was speciaal papier. Ja, dat is speciaal. dat Kraakpapier en gladpapier. En eigenlijk is de inkt die vervaagde na een aantal jaren. Alleen, ik heb ze altijd in het donker uh, gehouden. En u ziet hier een fax wat aan het thuisfront gericht is. En er staat gewoon in wat ik per dag uh, heb uh, beleefd. 25 maart 1995 er staan als datum. Ja. Verzonden vanuit... Vanuit mijn uh, kamertje in Toesla. Kolonel Brands heeft niet alleen zijn dagboeken zorgvuldig bewaard, maar ook alle bijbehorende stukken. Hij werd in maart 1995 naar Toesla in Bosnië gestuurd. Naar het VN-hoofdkwartier van de sector Noordoost. Ik ben uitgezonden naar Toesla. En uh, mijn voormalige uh, medewerkers riepen: Ach, kolonel, in Toesla gebeurt nooit wat. Toen ik daar aankwam. Werd Toesla Airbase beschoten door de Bosnische Serven. En vervolgens werd ik daarna in zes maanden geconfronteerd met ongeveer 50 aanslagen op Toesla Airbase. Ja, in Toesla gebeurt toch nooit wat. Niet alleen Toesla Airbase, het vliegveld van Toesla, werd onder vuur genomen. We zitten hier te kijken naar filmopnames, gemaakt door een militair. Wat was dit? Dat was 25 mei, de dag van de jeugd. Een granaat vanuit de Osrind Selien, dat is de hoogte 20 kilometer van Toesla... is daar afgevuurd, een Bosnische servische granaat. En die heeft uh, 74 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met uh, 26 jaar gedood. En er zijn daar 200 zwaar gewonden gevallen en ongeveer 400 lichtgewonden. Brands ging meteen na de aanslag naar het plein... De geur van de dood vergeet je niet en de geur van ellende ook niet. En het gekke is, als ik die beelden zie, dan, dan ruik ik het weer. Hij stelde een onderzoek in naar de toedracht... en trad op als getuige in het strafproces tegen de schuldigen. Het leidde onlangs pas tot een veroordeling van een Bosnisch-Servische generaal. Kolonel, in toeslag gebeurt nooit iets. En het uh, heeft aan haar geschild of ik uh, was zelf slachtoffer geworden van een beschieting. Omdat er een granaat. 30 meter van mijn bureau viel. Ik heb ook een aantal documenten meegenomen. Kijkt u eens wat dit is. Ach ja. <laughs> ja, dat vind ik leuk. Twee krantenknipsels uit 1965. Vertelt u eens, waar gaat dit over? Dit gaat over mijn eerste nationale jeugdelftal. Dat werd gespeeld in Arnhem, op oud-monnikerhuizen... We hebben het over voetbal. Ja, we hebben het over het voetbal. Ik was toen was ik, uh, contractspeler bij ADO. En in 1964 was ik uh, de jongste contractspeler van, van Nederland. Ja. En dit is mijn eerste uh, jeugdinterland in, in Arnhem... waar ik speelde met uh, mensen als uh, Barry Hulshoff, Johan Cruijff... Willy van der Kuilen, Wim Jansen. Ja, dat zijn allemaal uh, namen uit het verleden. God, dat vind ik leuk, ja. Ja, dat ja, vind ik echt leuk. Voordat hij koos voor het militaire beroep... en naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda ging... was Brands een getalenteerd voetballer. Hij speelde in het Nederlands jeugdelftal, samen met Johan Cruijff. Ik was nogal klein, snel. Ik liep de 100 meter binnen de 11 seconden. Uh, ik was heel technisch, ik had een goed inzicht. Ik had ook een heel hard schot. En volgens Kessler, die toen onze trainer was... was ik uh, het voorbeeld van de moderne bek... Ook andere kenners, zoals Johan Dirksen... staken de loftrompet over het voetbaltalent van Brands... die destijds niet Charles maar Karel werd genoemd. Brands leest voor wat oud-Ajax-trainer de Mos... begin jaren negentig... in een interview in Sport International over hem zei. De beste voetballer waarmee ik ooit heb gespeeld blijft Karel Brans. Hij voetbalde altijd met ons op het Heeswijkplein. Hij was niet eens lid van de voetbalclub. Via ons kwam hij bij ADO terecht... Iedereen zag in hem een nieuwe verdette van de Nederlandse voetballer. Hij blonk uit in vertegenwoordigende elftallen. Johan Cruijff en Willy van der Kuilen spraken vol bewondering over hem, maar hij had geen zin meer. Hij heeft nooit meer een bal getrapt. Ik heb hem zelfs bij de amateurs nooit uh, meer gezien. Wat, wat doet dat? Zo'n tekst van Aten toch niet de eerste de beste? Het nou, doet me niks, want ik ken Aten en ik weet dat hij vaak overdrijft. Dus <laughs> wat dat betreft, nee, daar uh, lig ik niet wakker van. Op 12 juli tegen een uur of acht kwam uh, de eerste uh, uh, lading uh, vluchtelingen. Uh, die kwamen aan. We zijn terug in Tuzla, juli 1995. De enclave Srebrenica is net gevallen. Commandant Brands ziet vrouwen, kinderen en bejaarden... die vanuit Srebrenica zijn gevlucht binnenstromen bij het VN-hoofdkwartier. 1500 vluchtelingen. Alleen, wij konden ze toen niet in tenten nog, nog opvangen. En dat hebben we dus moeten doen in uh, schuren voor vliegtuigen... waar ze in, het, in de openlucht uh, moesten overnachten. Daar hebben ze kleding gegeven, eten gegeven, uh, medische verzorging gegeven. En uh, de volgende dag konden we ze dus in tenten opvangen en onderbrengen. En ook de namen opgenomen van, uh, van mensen die, uh, uh, die vermist werden. Uh, ongelukkig genoeg toen uh, die mensen uit de bussen rolden. Hebben, uh, ongeveer vijf hebben er uh, zelfmoord gepleegd. Die, die waren zo de weg kwijt en die hadden zoveel ellende meegemaakt. En uh, het, het, het verdrietig is, uh, ze kwamen uiteindelijk in veilig gebied. En ja, dat, dat was uh, niet genoeg. En die hebben zichzelf het leven genomen. En in de dagen daarna is die uh, stroom aan vluchtelingen van 1500 uh, is, uh, is gegroeid tot uh, 6 7000 mensen en uh, in feite op 14 juli hadden we 6000 mensen in tenten ondergebracht en toen kwamen er nog 10000 mensen er nog aan dat was dan de laatste slag die uit uh, Subotica kwam en uh, we hadden toen nog niet de capaciteit om die mensen onder te brengen in tenten in, in toesla Airbase. Dus dat was een enorme operatie om ineens 15.000 vluchtelingen op te moeten vangen en te verzorgen. In 33 uur hebben we dat gedaan, 33 uur. En in feite werden we niet geholpen door uh, de lokale en regionale autoriteiten van de Bosniërs. Uh, ik denk dat ze hebben willen laten zien dat UNPROFOR eigenlijk een onmachtige organisatie was en niet geschikt was om vluchtelingen in die aantallen op een uh, menswaardige wijze onder te brengen en, uh, en, en te huisvesten. De vluchtelingen die op 12 juli, de eerste dag na de val van de enclave, binnenkwamen... waren te verbouwereerd om boos te zijn. De stromen die daarna kwamen op 13 en 14 juli, ja, dat waren dus de mensen die boos waren. Die hadden dus al gelegenheid gekregen om te beseffen wat er met hen gedaan was. Om te beseffen dat hun broers, hun kinderen, hun jongens, hun mannen, dat die verdwenen waren. Dus die vroegen om antwoorden... Brans wilde op een panzervoertuig klimmen om de menigte toe te spreken. Maar op de route naar, uh, naar dat panzervoertuig, dat was ongeveer een meter of 25... Ja, werd ik met stenen bekogeld, ik werd bespogen en uh, ik werd met stokken geslagen. En het liep zo hoog op, die spanningen, dat uh, de Zweedse wacht uh, aan mij vroeg... Uh, moeten wij onze wapens door, uh, doorladen? Waarop ik heb gezegd, nou nee, luisters. UN-personeel schieten dus geen Bosniërs dood, hè? En uiteindelijk is de meute tot bedaren gebracht... door een vertegenwoordiger van de gouverneur van het kanton Drina. En die woede richtte hij zich tegen een VN-commandant... of richtte die zich ook tegen een Nederlandse militair? Nee, nee, nee dat richtte zich tegen de VN-commandant. Uh, want ze wisten niet dat ik een Nederlander was. Srebrenica stad, het centrum van de moslim Srebrenica... is bijna zeker in handen gevallen van de Bosnische Serviërs. De Nederlandse VN'ers hebben hun posities rond de stad verlaten... en vluchten naar hun hoofdkwartier in het nabijgelegen Pototsari. Srebrenica stad wordt nu niet meer verdedigd. Tienduizenden inwoners van de belegerde stad zijn op de vlucht geslagen. Duizenden proberen onderdak te vinden bij de VN in Pototsari. Anderen zijn de bossen ingetrokken. De commandant van de Nederlandse VN'ers in de Moslim-enclave... had de VN gisteren en vanochtend te vergeefs om steun vanuit de lucht gevraagd. Het NOS-journaal van 11 juli 1995. De aanval van de Bosnische Serviërs op Srebrenica was op 6 juli begonnen. De officiële inschatting was dat de Bosnische Serviërs alleen uit waren... op de bezetting van de zuidoostpunt van de enclave. Op 10 juli 1995 rapporteerde de MID... Militaire inlichtingendienst, afdeling Landmacht, Insum 13095, 10 juli 1995, 12 uur plaatselijke tijd. Het heeft er alle schijn van dat de VRS het Bosnisch-Servische leger... met zijn huidige optreden in de Srebrenica enclave verbeteringen van de controle over het zuidelijke deel van de enclave beoogt. De VRS wil met zijn huidige actie waarschijnlijk een betere controle over de voor de Bosnische Serviërs... belangrijke Oost-West-verbindingsweg ten zuiden van de enclave verkrijgen. De VRS lijkt dan ook geen volledige bezetting... van de Srebrenica-enclave na te streven. Deze inschatting van de MID dateert van 10 juli 1995. En dat is een dag voordat de enclave definitief valt. Voor kolonel Brans in Toesla daarentegen was het op 8 juli al duidelijk... dat Mladic begonnen was met het oprollen van de hele enclave. Op 8 juli namelijk hadden de Bosnische Serviërs... een tweede observatiepost van Dutchbed ingenomen. De observatiepost Foxtrot. Als je dan bekijkt dat de observatiepost ECO... al op 3 juni in handen was gekomen en de observatiepost Vokstrot op 8 juli... dan betekent het gewoon dat een eenheid... in dit geval dan uh, de Bosnische Serven... dat die uh, twee voeten vast in de enclave hadden. En toen wist ik dat het niet alleen maar de Zuidoostpunt was. Als je daarbij betrekt ook de bewegingen... de vuren in de andere gedeelte van de enclave... rondom de enclave. En... Uh, we hebben dat toen besproken op mijn bureau, heel kort. En uh, toen heb ik gezegd tegen mijn uh, mensen van... nou, oké, okay, goed. Uh, hij gaat voor de hele enclave. Uh, dat was van het begin af aan waarschijnlijk zijn plan. Maar dat werd toen bevestigd bij mij. Ik heb die informatie heb ik doorgegeven aan uh, Sarajevo. Uh, die heb ik ook doorgegeven aan Den Haag. Maar ja, dat past natuurlijk niet in hun toenmalige tactisch beeld. En die uh, hebben me voor gek verklaard. Sarajevo, dat was het VN-hoofdkwartier uh, boven het uwe. U heeft dus al op 8 juli gezegd... de Bosnische Serviërs die gaan die hele enclave oprollen. Ja, ik heb toen gezegd dat ik me niet kon voorstellen... dat ze zich zouden gaan beperken... tot het zuidoostelijke puntje van de enclave. De MED zag niet wat er aan de hand was. Zelfs op 11 juli, de dag waarop de enclave viel... rapporteerde de dienst nog... Militaire inlichtingendienst, afdeling Landmacht, Insum 131-95... 11 juli 1995, 12 uur plaatselijke tijd. Ondanks de recente ontwikkelingen lijkt het nauwelijks waarschijnlijk... dat de Bosnische Serviërs de Srebrenica enclave volledig willen innemen... en zullen blijven staan op ontruiming. Het lijkt namelijk niet in het belang van de Bosnische Serviërs... om de moslims in de enclave toe te staan... zich naar een ander deel van Bosnië-Herzegovina te begeven... Bovendien de VRS ook niet over voldoende infanterie... om de enclave duurzaam te bezetten. Vooralsnog lijkt bij de recente gebeurtenissen vooral sprake... van een Bosnisch-Servische poging... om de besluitvaardigheid van de VN te testen. De MID zag zelfs op 11 juli 1995 nog niet... welke ramp zich in Srebrenica aan het voltrekken was. Het ging in de ogen van de dienst immers om een zeer beperkte doelstelling. En die zienswijze hangt nu, 16 jaar na de verovering van de enclave en de massamoord... de voormalig directeur van het Niot Hans Blom, nog steeds aan. In een opiniestuk in de Volkskrant van 1 juni Jongstleden... schrijft hij onder de kop... Mladic volgde geen script in Srebrenica. Op 2 juli werd een plan gemaakt om een belangrijk geachte weg... ten zuiden van de enclave volledig in handen te krijgen. Op 6 juli begon die actie omdat er onverwacht geringe tegenstand werd geboden... besloot generaal Mladic op 9 juli door te stoten... en te bezien of de enclave als geheel genomen kon worden. Dat lukte, zonder noemenswaardige tegenstand. En op 11 juli stond het Bosnisch-Servische leger... triomferend in Srebrenica. Ik, ik zie het belang van de weg op zich niet zo belangrijk... als Blom of het Niot dat wil maken. Wat ik veel belangrijker vind, is de gedachte van de Bosnische Serviërs. Dat de Podrinje zo belangrijk was voor het realiseren van Groot-Servië. Dat is de regio waar Srebrenica in lag. Ja, de Drinadal eigenlijk, in, in, in normale mensentaal gesproken. Dus het Drinadal was door zijn economische en strategische waarde zo belangrijk voor de Bosnische Serviërs. Dat men dat gewoon vrij wilde hebben van niet Bosnische servische en Servische entiteiten. Kolonel Brands vindt het onbegrijpelijk dat voormalig NIO-directeur Blom nog steeds volhoudt dat alleen de controle over een weg het doel van de Bosnisch-Servische aanval op Srebrenica was. Hij geeft een reeks van argumenten om Blom te weerspreken. Het feit dat de enclave niet alleen in het zuiden, maar van alle kanten onder vuur werd genomen. Het grote aantal ingezette manschappen. De betrokkenheid van troepen uit Servië. De betrokkenheid van paramilitaire bendes als de Arkantijgers. En het feit dat de opperbevelhebber van de Bosnische-Servische strijdkrachten... persoonlijk de aanval leidde. Mladic was de commandant die het gevecht leidde. Nou, Daarmee geeft hij al aan hoe belangrijk hij die uh, safe area eigenlijk vond. Dit alles geeft volgens Brans aan... dat het de Bosnische-Serviërs van begin af aan te doen was om de hele enclave... En dat zegt de kolonel buitendienst niet alleen op basis van kennis van nu. Op 8 juli 1995 noteerde hij in zijn dagboek... 15 uur 45. Gesprek met generaal Makar van het Bosnische leger. Hij stelt dat alleen massale NATO-luchtaanvallen het tij kunnen doen keren. 19 uur. Uit een bericht van een VN-waarnemer blijkt dat observatiepost Fokstrot... is aangevallen door een Servische eenheid... en niet door een eenheid van de Bosnische Serviërs. 20 uur. Observatiepost Fokstrot is in handen van de Bosnische Serviërs. Ze hebben nu twee voeten in de enclave. Een ideale uitgangspositie om de enclave geheel in bezit te nemen. Behalve toesla gelooft niemand daarin. We staan dus alleen. Ik heb dat in Den Haag heb ik dat gemeld aan het crisiscentrum van de defensiestaf... op het plein, aan de dienstdoende officier. En uh, ook aan het crisiscentrum van de Koninklijke Landmacht... in de kazerne. En verder heb ik dat gemeld aan de, de ruiter in Sarajevo... de naaste medewerker van de generaal Nicolai. Volgens het NIOT, dat in opdracht van de Nederlandse regering... jarenlang onderzoek deed naar het Srebrenica-drama... kan Brands onmogelijk gelijk hebben... Op 8 juli 1995 kon nog helemaal niemand weet hebben van het voornemen... om de Srebrenica-enclave in te nemen. Omdat dit voornemen pas op 9 juli 1995 bij Mladic zou zijn ontstaan. Niemand had dus voorkennis. De Verenigde Naties niet, de regeringen van de betrokken landen niet... en ook de inlichtingendiensten niet. Het NIOD formuleerde dit opmerkelijk stellig in een van de conclusies van het bijna 5000 pagina stellende onderzoeksrapport over Srebrenica. Nu er evident bij geen van de betrokkenen voorkennis was, was adequaat reageren bij voorbaat uitgesloten. In Argos werd deze conclusie van het NIOD de afgelopen jaren herhaaldelijk tegengesproken door betrokkenen. Onder meer door de Duitse generaal Manfred Eiselen die in 1995 een hoge functie bekleedde op het VN-hoofdkantoor in New York. Door voormalig woordvoerder van het Joegoslavië-tribunaal Florence Artman... en door de Nederlandse oud-ministers Jan Pronk en Joris Voorhoeven. Die laatste was minister van Defensie tijdens de val van Srebrenica. Ook kolonel Brans wijst de conclusie van het niot dat er geen voorkennis was van de hand. Hij kreeg in de weken die aan de aanval voorafgingen gingen op zijn post in Toesla... juist allerlei aanwijzingen binnen dat er een grootscheepse aanval op Srebrenica op komst was. Meldingen bijvoorbeeld dat troepen uit Servië de rivier de Drina waren overgestoken. Rapportages over de aanvoer van munitie en zware wapens. Berichten over militaire verkenningen. En signaleringen van de beruchte Arkantijgers in het gebied. Het afwachten en niets doen is in de ogen van Brands... dan ook op geen enkele manier goed te praten. Als je zulke informatie krijgt, dan zul je dus moeten gaan kijken... wat het worst case scenario is. En als je dan bedenkt dat Karmans in maart 1995 de vraag heeft gehad... wat denkt u, meneer Karremans, wat er gebeuren zal... wanneer de Bosnische Serven een aanval uit gaan voeren op de enclave en hij antwoordt, dan vrees ik voor het lot van de weerbare mannen... dan denk ik dat je maatregelen moet stellen. Wat vindt u van de conclusie van het NIOT dat er geen voorkennis was? Onzin. Oud-NIOT-directeur Hans Blom blijft vasthouden aan de conclusies... die het NIOT in 2002 trok. Zoals blijkt uit een interview en een opiniestuk... in de Volkskrant van enkele weken geleden. Nou is er is een tweede argument dat Blom noemt in het Volkskrant artikel. Dat is dat hij zegt... Ook die massamoord op de weerbare mannen... die was niet gepland voor door Mladic. Eigenlijk heeft hij in een, in een vlaag van woede... impulsief het besluit genomen. We gaan al die mannen vermoorden. Als u kijkt naar alle operaties die Mladic heeft uitgevoerd... op de weg om zijn doel te bereiken... vermoordt hij alle mannen in de weerbare leeftijd. Daar zit hij gewoon verder niet mee. De weerbare mannen die je later niet wil tegenkomen als strijders... die moet je dus elimineren. Dus u zegt eigenlijk dat was niet een impulsief besluit, hè? niet uit een emotie geboren. Dat was een, een wel overwogen, rationeel argument vanuit zijn doelstelling bekeken en vanuit zijn gewetenloosheid ook. Ja, wanneer hij zegt tegen eh, Nikolai, generaal Nikolai, op 21 juli: Alles wat ik doe, doe ik goed en grondig. Dan kunt u niet vertellen dat meneer Mladic vanuit de emotie, vanuit het zadel, bepaalde dingen gaat doen. En dus is dit een onderdeel van zijn operatie. En dus een planning. Dutchbed vroeg in de dagen nadat de Bosnische Serviërs... de aanval op de enclave begonnen waren... verschillende keren om luchtsteun. Die aanvragen moesten via Tuzla worden doorgeleid naar Sarajevo. Maar die luchtsteun kwam niet. Over het waarom ontstond na de val van de enclave een felle discussie... met allerlei verwijten, over en weer. Er was van alles misgegaan in de communicatie en in de gevolgde procedures. Maar een minstens zo belangrijke reden was... dat de VN-leiding uitermate beducht was het luchtwapen in te zetten... uit angst voor represailles. De Bosnische Serviërs hielden VN-militairen vast... en dreigden die te doden indien er luchtaanvallen zouden worden uitgevoerd. Op 10 juli vroeg Dutch Pet wederom om luchtsteun. Maar dit keer was het antwoord dat vanuit Sarajevo in Tuzla binnenkwam positief. Nou, Ik heb hier voor mij het, uh, een formulier van de dienstdoende officier. Daar staat op 11 juli. Daar staat een tijdstip op uh, 1 uur. Daar staat op ontvangen van, de, van het hoofd van de G3 uit Sarajevo. En daar staat op dat airstrikes... Uh, rond zes uur worden uitgevoerd. Uh, time over target is uh, tien voor zeven. Ja, duidelijker kan ik niet zijn. Hè? Er staat zelfs het type voertuig daarbij, F-16. In de vroege ochtend van 11 juli om tien voor zeven... zouden de luchtaanvallen worden uitgevoerd door F-16's. Zo staat het op het formulier van het VN-Hoofdkwartier in Toesla... waarop binnenkomende berichten worden genoteerd. Maar in werkelijkheid kwamen die luchtaanvallen er niet... Bij een evaluatie op 1 november 1995... in een bunker van defensie onder het plein in Den Haag... ontstond hierover een fikse ruzie tussen de betrokken Nederlandse militairen. Daarbij ontkende generaal Nicolai, die als stafofficier in Sarajevo zat... dat de luchtsteun was toegezegd. Hoewel Brans over bewijsstukken beschikt... waaronder het zojuist aangehaalde formulier. De kwestie is nooit helemaal opgehelderd. Ook niet door het NIOT en door de parlementaire enquête die daarop volgde. We leggen aan Brans een document voor... dat wellicht een nieuw licht werpt op de luchtsteundiscussie. Nou heb ik hier een uh, document... opgesteld in opdracht van het de State Department... het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het heet The Secret History of Dayton. En daar vond ik hier een hele interessante passage over... 28 mei 1995. Nou, in ieder geval staat hier dat op die vergadering van 28 mei men naar voren brengt dat uh, airstrikes maar voorlopig in de, in de ijskast gezet moeten worden. Uh, met name ook uh, omdat men bang is voor uh, de reactie van de Bosnische Serven, het in gijzel nemen van uh, UN-militairen. Het Amerikaanse document maakt melding van een geheime vergadering... van het zogeheten Principles Committee. Dit comité was onder de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton... een van de belangrijkste organen voor buitenlandse politieke besluitvorming. Het vergaderde op het Witte Huis onder leiding van de Nationale Veiligheidsadviseur... en bestond onder meer uit topfunctionarissen van Buitenlandse Zaken... het ministerie van Defensie, de strijdkrachten en de CIA... Het Amerikaanse document vermeldt een belangrijk besluit. Tijdens deze Principles Committee-vergadering op zondag 28 mei... werd het besluit genomen om het gebruik van luchtaanvallen tegen de Serviërs... voor de afzienbare toekomst stilletjes uit te sluiten. Het Amerikaanse document vermeldt ook dat dit besluit van 28 mei 1995... werd gesteund door de Britse premier Major en de Franse president Chirac... waar president Clinton op 27 mei mee gebeld had. Als we dan kijken wat er op 29 mei is gebeurd... daar werd dus de Directive 295 door UNPF, dus door Zagreb, uitgegeven... waarin stond dat de uitvoering van het mandaat een lagere prioriteit had... dan de veiligheid van UN-militairen. Dat was een richtlijn die door de hoogste commandant van de VN-troepen... In het hele Joegoslavië, hè, in Zagreb zat hier, was Franse generaal Janvier. Die gaf een, een bevel uit, eigenlijk aan, aan, aan alle commandanten die onder hem vielen: van de veiligheid van het eigen personeel is belangrijker dan de uitvoering van jullie mandaat. Ja. ja, dat klopt. Kunnen we daarmee concluderen? Eigenlijk is het besluit om niet serieus militaire middelen mee in te zetten, ook voor die enclaves, uh, dat is eigenlijk helemaal niet gevallen. In die juli dagen, dat is eigenlijk al eind mei gevallen. Ja, je zou het nog eens scherper kunnen stellen. Als je kijkt naar de reportage van de secretaris-generaal van mei 1994, dus een jaar daarvoor, daar zet hij dus in dat als er geen airstrikes worden uitgevoerd in de voorbereiding van een gecoördineerde aanval op een van de safe areas, dan is die safe area dus verloren. Als je die twee uh, uitspraken en met deze uitspraken combineert, dan zeggen we dus nu al op 28 mei, jammer voor die safe areas... maar die geven we dan maar op. En dat vind ik toch wel een hoogst merkwaardige conclusie die ik trek. Want dat zou kunnen betekenen dat, ja, dat, uh, dat de militairen in uh, Bosnië... in het algemeen toeslaan bijzonder en ze brengt je helemaal... Uh, de kou hebben gestaan. Die hebben gewoon van Jan Lul een aantal dingen lopen roepen. Dus als u nu dan met deze kennis in het achterhoofd... nog eens kijkt naar al die discussies over luchtsteun... in die juli dagen. Dus op het moment dat de aanval begonnen was. Ja, het is natuurlijk een grote poppenkast geweest. Uh, Jan Klaas en Katrijn de spel. En dan denk ik dat we hier... Uh, een aantal dingen naar voren hebben zien komen... die gewoon niet kunnen. Die gewoon menselijk gezien niet kunnen. Het betekent niet alleen... Dat de wat militairen en de UN-militairen in Bosnië in de kou zijn komen te staan. Maar dat betekent keihard dat de bescherming van de, de Bosnische medemens op dat moment gewoon niet meer aan de orde was. En je zou dus maar een Bosnier zijn in een geïsoleerde Safe Area. Op dat moment kon je dus vaststellen dat de Bosnier zijn leven van nul en geen waarde was. Zo simpel is dat. Uiteraard hadden u graag de reactie van oud-NIO-directeur Hans Blom laten horen... maar ja, die wensen niet mee te werken. U luisterde naar een verslag van... even kijken wie het allemaal zijn hoor... Huub Jaspers vooral. En de teksten werden gelezen door Kees van der Bos, Gerard Leenders en Matthijs Deen. De techniek was in handen van Alfred Koster. Deze week was Rubenicia dus opnieuw in het nieuws... door de uitspraak van het Haagse gerechtshof dat Nederland wel tegelijk verantwoordelijkheid draagt voor de dood van drie moslimmannen... die twee dagen na de val van de enclave weggestuurd werden... van de Nederlandse compound in Potchari. De rechter formuleerde het als volgt. Het Hof heeft daarom geconcludeerd dat de staat effectief controle bezat... over het verweten optreden. Dutchbert had hen daarom niet van de compound mogen sturen. Dit alles betekent dus dat uh, het hof van oordeel is dat de staat onrechtmatig heeft gehandeld. jegens de nabestaanden en de staat zal daardoor voor dan ook een schadevergoeding moeten betalen. Ja, omdat het interview met kolonel Brans van Huub Jaspers plaats had... voor de uitspraak van de rechter in deze zaak... en we zijn mening hier wel graag over willen horen... is kolonel Brans nu aan de telefoon. Goedemiddag, meneer Brans. Goedemiddag. Ja, Het is eigenlijk voor het eerst dat de Nederlandse staat... juridisch door een rechter aansprakelijk wordt gesteld... voor de gebeurtenissen rond Srebrenica. Uh, was dat een verrassing voor u? Ja, het was wel een verrassing voor mij, omdat ik uh, weet dat Dutchbat vanaf 3 maart 94 tot 24 juli 95... Uh, op operationeel gebied verantwoording had, had leggen aan de, aan de UN. Dus uh, in, in mijn visie was de UN en niet de Nederlandse staat... Uh, degene die de effectieve controle in Potkari had. En dat wordt nog bevestigd door een richtlijn... die Dutchbat op 11 juli 1995 kreeg... ondertekend door de waarneming commandant Umpervoer en Sarajevo, generaal Gobiard... En de Bieghman-code nummer 1205 van 3 december 1995... waar dat gewoon uh, duidelijk in staat. En die brief heeft u zelf in toeslaatscommandant allemaal langs zien komen? Die heb ik allebei uh, in mijn bezit en die heb ik langs zien komen, ja klopt. Nou zegt de rechter, daar uh, hebben we niet zoveel mee te maken eigenlijk... want uh, ja, het land dat troepen levert, in dit geval dus Nederland... is toch verantwoordelijk. Ja, dat is onzin, dat is natuurlijk niet zo... Op het moment dat Dutchblad vaste voet aan, uh, aan de, de grond zette, in, uh, in dit geval Kroatië in Split, uh, kreeg je dus een transfer of authority. Nou dat zegt het al, de verantwoordelijkheden worden overgegeven van uh, Nederland aan de UN. En vanaf dat moment is de UN op operationeel gebied uh, verantwoordelijk voor uh, uh, laten we zeggen de inspanningen die de eenheid doet of nalaat te doen. Nog een argument van de rechter in Den Haag is... maar de ministers in Den Haag... die in die bunker onder het ministerie van Defensie... op het plein in Den Haag zaten... bemoeiden zich er wel degelijk mee. Die gaven richtlijnen naar Toesla, naar Sarajevo, uh, naar, naar Srebrenica ook. Heeft u daar wat van gemerkt? Dat u de hele tijd brieven kreeg van uh, minister Voorhoef... of uh, minister Pronk of minister Van Mierlo? Nou, ik kreeg geen richtlijnen of opdrachten. Ik kreeg uh, adviezen en aanwijzingen. Dat is natuurlijk... Van een hele andere orde. Uh, kijk, die, die adviezen en die aanwijzingen die kun, je, die kun je meenemen in jouw besluitvormingsproces, of je kan ze naast je neerleggen. Nou, ik heb de meeste van die uh, richtlijnen naast me neer, of uh, van die adviezen naast me neergelegd. En ik heb me dus uh, geconcentreerd op datgene wat mijn directe hiërarchische commandant van me wilde: en dat was uh, de man in Sarajevo of de man in Zagreb, en uh, niet de man in Den Haag. Maar gaf Den Haag, want dat suggereert de rechter eigenlijk... andere richtlijnen aan u en ook aan overste karmans dan de Verenigde Naties deden? Ja, natuurlijk is dat zo, omdat uh, de bemoeienis, uh, de betrokkenheid... van Den Haag uh, uh, van een hele andere orde is dan, uh, dan van uh, New York. Uh, je hoeft alleen maar te kijken naar de geografische afstanden. Uh, maar met name de verbindingen in nationaliteit geeft gewoon al aan dat je op een andere manier tegen dezelfde incidenten te, uh, aankijkt. En daarom heb ik dus ook bewust uh, die, die, die adviezen... Heb die, die Ja, die heb ik naast me neergelegd. Want ik kan natuurlijk niet twee heren dienen. Maar in Nederland heeft zich dus wel kwetsbaar gemaakt... de toenmalige Nederlandse regering door zich er wel mee te bemoeien... door de commando-lijnen te proberen te verstoren. En daarvan zegt de rechter nu... ja, dan zijn jullie toch verantwoordelijk geweest. Ja, nou goed, ze, ze hebben dat inderdaad gedaan. Dat is het grote probleem. Ik heb op, 8, op 6, 7 en 8 juli heb ik, uh, daarna geadviseerd... om geen rechtstreekse contacten met, uh, met Potekari op te nemen. Eén, uh, omdat dat de indruk zou wekken dat ze zich rechtstreeks zouden bemoeien... met uh, de gebeurtenissen daar. Maar ten tweede, het kan natuurlijk zo zijn... dat je dan de commandant uh, in, in een lastig pakket brengt. Uh, hij weet op een gegeven moment niet meer... of hij nou de operationele commandant, de UN... Uh, zijn richtlijnen moet gaan volgen of... Uh, zich meer moet, uh, moet uh, baseren op datgene wat uh, de eigen nationaliteit van hem verlangt. En dat is gebeurd, klopt. Maar u geeft de rechter dus eigenlijk ongelijk. Die, die, die rechter moet toch richting Verenigde Naties kijken... en niet, niet richting Den Haag. Nou, het gaat om het woord effectieve controle. Kijk, effectieve controle betekent dat je richting kan geven... aan de inspanningen van iemand in een ander land op een andere locatie... Dat je hem naartoe wil bewegen om datgene te doen wat jij vindt dat hij zou moeten doen. Dat is niet gebeurd. Karremans heeft op 11 juli een, een opdracht gekregen vanuit de commandolijn. En die heeft hij maar uit moeten voeren. Ja, en hoe hij dat interpreteert, dat, dat is natuurlijk zijn verantwoordelijkheid. Maar het heeft niets met de Nederlandse staat te maken. U kent de richtlijnen zoals uh, via de commandolijnen van de Verenigde Naties destijds. kwamen. Uh, wat Karremans en vooral ook zijn plaatsvervangend commandant Rob Franke... nu wordt verweten door het Haarsgerechtshof is... jullie hebben drie mannen, familieleden van mensen die voor Dutchbed werkten... Uh, ja, de dood ingestuurd eigenlijk. Zat Karremans fout, zat Franke fout... Nou, kijk, als je kijkt naar die 11 juli-richtlijn... dan staat daar gewoon een punt B in. Take all reasonable measures to protect refugees and civilians... in your care on the Potocari compound. Daar staat dus niets in van... nou ja, oké, okay, uh, uh, mensen, Bosniërs die bij jullie werken, die mag je houden... en die andere mannen moet je maar wegsturen. Buiten dat, in 1993 en 1994... hebben defensiejuristen... Uh, de jurist van de Koninklijke Landmacht gezegd... dat in principe alle Bosniërs in de safe area... onder bescherming vallen van, de, van Dutchbat... op het moment dat ze met instemming van een op de compound of een compound of meerdere compounds in de safe area komen. Maar dan, hadden, dan, dan had Dutchbat toch die drie mannen waar het nu om gaat... familieleden van medewerkers van Dutchbat... nooit mogen wegsturen van de compound? Nou, ik had het niet gedaan, nee. Dat is een fout geweest van Karamans en Franke. Nou, ik denk dat het gewoon een onjuiste interpretatie is van, uh, laten we zeggen, de, de, het operationele raamwerk dat ze voor hen hebben liggen. En uh, de 11 juli-richtlijn die ze hebben gekregen. Kijk, en u moet niet vergeten dat onder die omstandigheden het vaak wel moeilijk is om, om te zien wat zin en onzin is. En zeker als je dus lastig gevallen wordt uh, vanuit een andere... Uh, uh, vanuit Den Haag, die met, met, met misschien wel in nuance andere richtlijnen komt... of adviezen of, of aanwijzingen. Ik dank u voor dit gesprek, kolonel Brans. Oké, okay, graag gedaan. En een goed weekend. Dank u wel, telkens. Maandag is de herdenking trouwens van Srebrenica in uh, Joegoslavië... in voormalig Joegoslavië. Volgende week is Argos er weer. Ik wens u een uh, goed weekend. Ik moet mijn verjaardag nog vieren? champagne drinken. Attentie!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 Om een hit te schrijven. Deze week, hoe maak ik een hit? Door Herman Brood. Dat uh, hebben een boel mensen geen kaas al gegeten. De zomerseries van OVT. Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten. Bonjour. Vous, Hollanders, êtes geek à la Pimpasse. Alles betalen jullie, ermee. bon. Maar in Vive la France kan jullie in betalen met le Gel content. Overal waar u hier het logo de Maestro ziet, is gratis betalen met de pimpas mogelijk. Net als à la maison. Dus ook le baguette, le fromage en quelque chose dans mon supermarché. bien, hoor. Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl Alleen maar juichende kritieken, en dat voor een zomerboek. Dat gebeurt niet vaak meer. Winesburg, Ohio van Sherwood Anderson. Uw vaste boekverkoper weet er meer van. Met elke buitenlandse pinbetaling kans maken op het terugvinden van je vakantieuitgaven? Kijk op maestro.nl voor de voorwaarden. NTR brengt cultuur. Elke dag. Ook live vanaf noord sea jazz. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. m.ematching.nl Dit is Radio 1.